...misschien enigszins bekend voor, maar nou desondanks toch. En dat is kunst? Laatst was Wim eh, Schippers bij Karel van de Graaf op zaterdag... ...de aanleiding van het proces wat Dorf Brouwers heeft aangespannen tegen Schippers... ...de aanleiding van het seksueel misbruik wat van hem als chef van Oekel in strips zou zijn gemaakt. Schipper zegt dan op een gegeven moment, ik heb die man gemaakt tot nu hij is. Een beetje verbolgen over de hele gang van zaken. En op van de graaf ineens op hem inzoomt. En zegt dus, dus het is eigenlijk een kunstwerk, want je houdt je toch bezig met kunst. Waarop schipper's weer, enigszins eens geslokken, wel nee, kunst, waar heb je het nou over? Dat zegt nou helemaal niks. Kortom, kortsluiting. Ja, mag ik eerst Meneer, going to the dogs, een nieuwe ladeflesje in zee, chef van Oekel, hoor je op de tv, je kunt het kunst noemen, maar ik kan het even goed laten, er zijn immers geen normen of criteria meer om vast te stellen wat kunst is, er zijn ook geen grenzen meer of taboes. We hebben alles overschreden. De volledige vrijheid, de universele aanspraak die de kunst vanaf de 18e eeuw altijd heeft gehad, die lijkt gerealiseerd. Alles is in principe kunst en iedereen een kunstenaar. Er is geen scène meer voor de kunst, geen positie meer die de kunstenaar kan innemen. Dus laten we de vraag verder maar rusten. Toch zie ik met deze niet zo gauw door de WVC ergens naartoe gestuurd worden om de Nederlandse kunst te vertegenwoordigen niet serieus genoeg, te theatraal, te veel genoemd aan de televisie. Zo makkelijk kom je dus toch niet van die vraag af. Wat is kunst? In ieder geval is al kunst, en wat was zodanig geafficheerd, moderne kunst. Dat klinkt misschien in eerste instantie misschien bevredend. Maar het concept kunst en alles wat het belichaamt, dateert van rond 1800. De kunst is ooit verzonnen, dus ze is ingezet. Ze eist een tabula rasa op voor alle kunsten waarin het verval zo ver is voortgeschreden dat, ze de, dat uh, haar hoogste bestemming, om het heel te spreken, in diskrediet gebracht zou zijn. Dus de kunst die eist een nulpunt, een nul begin. Daartoe wordt een breuk geforceerd. Ze belooft een wereld die oorspronkelijker, natuurlijker en authentieker zal zijn dan de bestaande wereld die immers in verval is. Zo is de kunst dus van meet af een verlangen naar de kunst. Ze koestert een ideaal, een ideaal van zuiverheid en transparantie. Maar omdat ze een verlangen is, is ze ook een traject, een traject dat afgelegd moet worden. Het is een taakstelling die geldt voor de lange termijn. Eens zal de ware kunst gevonden worden. Dat is de illusie van de moderne, van de moderne kunst. De kunst is bovendien erg verbonden met een heel specifiek soort ervaring, namelijk die van de subjectiviteit. Je zou kunnen zeggen, ik ga daar verder niet op in, dat de kunst in ieder geval post kantiaans is. De kunst is voor ons, voor de mensen, een middel, een medium om datgene wat niet zichtbaar is, zichtbaar te maken. Wat niet voorstelbaar is, voorstelbaar te maken. Het is een bemiddeling tussen subject en object. Een bemiddeling van de persoon moet gebeuren, dat het vermoeden, ja, volgende keer, vermoeden van de diepte, van de verte, blijft bestaan. Dat is de kracht van het sublime, de categorie die daarvoor in het spel wordt gebracht. Die in het schilderij van Caspar David Friedrich waar eigenlijk haast niets op te zien is, behalve in de hemel en een zeer vreemd afgesneden stuk landschap. Het gaat om nieuwe ervaringen, een ervaring van het goddelijke, die in plaats komt van de dood van God. Het gaat om een intuïtie van het oneindige. Ja, mag ik er voor zijn zeggen wat goede. Van Friedrich tot Rotko is de ondertitel van de beroemde beroemdwoek van Robert Rosenbloem. Maar behalve Rotko vind je erbij, ook bij iemand als Barnett Human nog steeds de intuïtie van het oneindige, Die ervaring van het goddelijke moment. Dus de kunst, zoals ooit bedacht is, daar valt wel degelijk van alles over te zeggen. En de effecten van die eerste inzet, die, laten, die trillen nog na tot vandaag de dag. Maar het interessante is dat die kunst rond 1800 ineens geldt met toegewerkende kracht. Eigenlijk was de kunst er altijd al. Vanaf de, vanaf de 19e eeuw heeft de kunstenaar ook haar eigen geschiedenis. En het hoeft wel niet te verbazen dat grote kunstenaars vanaf dat moment altijd authentiek zijn. Of het nu om Rembrandt gaat, om Barnet Newman, of om Gies Lebertus van O'Toole. Het subject van de kunstenaar is een universeel referentiepunt geworden. Zo is ook het verlangen naar de kathedraal, naar een gezantkunstwerk bij uitstek, jammer genoeg Niet alleen maar ontsproten uit de geest van in de romantiek. Hier een schilderij van Schinkel met een soort fantasie-idee van hoe, naar zijn idee, een gotische dom eruit zou moeten zien. De dom was zelf nog een aanbouw. Zo gezien, en die mensen die daar beneden be bezig zijn materiaal aan te slepen. Maar ook het verlangen van de kathedraal wordt onmiddellijk gezien als universeel. Je vond hem immers ook al bij Absujet in de 12e eeuw. Maar je vindt hem later ook, jammer de volgende dia. Bijvoorbeeld als de drijvende kracht bij de kunstenaars van het Bauhaus, Hier het vignet dat Lionel Feininger in 1919 maakt voor het eerste Bauhaus manifest. En ook op dit moment heb je iemand als Comeris die dan weer zegt dat we eigenlijk weer een kathedraal zouden moeten bouwen. En de breuk die rond 1800 wordt opgeëist, komt, zoals onmiddellijk gezegd wordt, voort uit de noodzaak van de, kunst, van de kunst om zich van tijd tot tijd te vernieuwen. De breuk dus vond al eerder plaats. Rond 1860 constateert Jacob Boerckharden... Bij de overgang van middeleeuwen naar Renaissance. En die breuk zal blijven plaatsvinden. Opnieuw hebben we het weer over de overgang van modernisme naar postmodernisme. Telkens wordt een breuk in de traditie, met de traditie geforceerd, en een nieuw begin voorondersteld. Dus wat er rond 1800 gebeurt, wat heel fundamenteel is, wordt teruggeprojecteerd naar het verleden en wordt verlengd naar de toekomst toe. En het komt omdat alles wordt ondergedompeld in eenzelfde tijdruimte, namelijk de tijdruimte van de geschiedenis. Alles is historisch. Niet alleen de kunst is een figuur van de moderniteit, ook de geschiedenis is dat. En beide komen tot functioneren, zo eind 18e, begin 19 e eeuw. Ze vooronderstellen elkaar en ze verdubbelen elkaar op constant. Kunstenaar en kunstwerk ze gaan zich plaatsen in een tijdscontinuum. Ze voegen zich in de orde van de kunstgeschiedenis. Kunstwerken krijgen pas hun betekenis en waarde in de opeenvolging van de tijd. Men zegt dan de geschiedenis wordt voortgezet. Of men zegt we voegen er iets nieuws aan toe. Het schema van continuïteit en discontinuïteit wordt steeds gehanteerd. Van voortgang en breuk. De geschiedenis blijft het identificatiemodel. Niet alleen in de 19e eeuw, maar tot en met de avant-garde-bewegingen. Deze afhankelijkheid van het moment in het historisch proces maakt overigens dat die avant-garde-attitude ineffectief wordt wanneer ze tot museumkunstwerk stolt. In het museum zijn, va zijn veel van die avant-garde-kunstwerken nog slechts reliquieën die misschien de sporen dragen van dat moment. Maar het moment is in een ver verleden. het verleden dat heeft behoefte aan interpretatie. De meest ironische momenten, het zwarte vierkant van Malevich, het uruwaai van Duchamp, als museumkunstwerken zijn ze thans eigenlijk niet meer dan bizar. Nu de Japanse kunstenaar Onkawara in de jaren zestig zijn to d paintings begint wordt de absurditeit van het project van de kunstgeschiedenis in één keer zichtbaar. Op een even ondergrond schildert hij de datum van de dag, maar op die datum wordt geschilderd. Steeds opnieuw. Representatie van de geschiedenis als lege tijd. Eindeloos invulbaar met ficties. Met geschiedenissen die niet meer worden getoond. Stomme hervaring van de actualiteit. Een monnikwerk. Dat overigens getekend blijft door het iconoclasme dat de moderne kunst in zijn geheel nogal in de nabijheid van de middeleeuwen brengt zoals vroeger Jaffe mij ooit eens heeft trachten uit te leggen. En het van het midden van de jaren zestig de toekomstige kunst tegemoet blijft treden vanuit de kunstgeschiedenis is dus, het kan niet anders, een modernist. Hij continueert dan in theorie de kunst naar het heden en naar de toekomst toe. Kunstgeschiedenis en moderne kunst, ze zijn elkaars gevangenen. Twee ficties die ontspringen aan dezelfde bron. Wanneer men extreem historisch redeneert, en dan bedoel ik meer zo in de klant van de epistemologie van Foucault, dan zou je kunnen zeggen dat het continuum van de kunst, zowel naar achteren toe in de tijd, 1750, of ook naar het heden toe, naar voren toe, Geblokkeerd is. Dat is ook de reden waarom rond 1800, en dat is ook de reden waarom nu nog steeds, dat schema van continuïteit en discontinuïteit in het spel wordt gebracht. Wat is kunst? Dat de kunst iets is: een voorgespiegelde identiteit, een code om werken met aur auratisch vermogen te begiftigen, een instantie die zichzelf in stand houdt. Niet wordt het tot, tot, zo pregnant tot verschijning gebracht als in de anti uiteraard. Bij Duchamp, bij Broodhuis of Manzoni. De klinische zelfreflectie van deze kunstenaars heeft de bedoeling gehad om te ontwaken uit de 19e eeuw, om af te rekenen met het romantische kunstconcept. Maar dat men zich articuleerde via een ontkenning van de kunst worden de dimensies en de richting van de kunst toch weer geaccepteerd. De anti-kunst kan alleen maar functioneren dankzij het tevoorschijnroeven van de kunst, van haar concept. We noemen dat soort kunstenaars ook achteraf conceptueel. Het avant-gardeisme was door de vraag geobsedeerd. Wat is kunst? Of eigenlijk, wat is eigenlijk geen kunst? Want in die richting ging de vraag. De functionalisten ontwaarden de kunst ook in de constructies van de ingenieurs. De journalisten vonden de kunst ook op straat, op de rommelmarkten, in de B-films en achteraf telescopen. Eigenlijk was de kunst overal. Het concept er vreselijk uit. We zijn weer thuis, bij Wintel Schippers. Maar terwijl de avant-garde met pathetische gebaren de kunst van haar begrenzingen heeft ontdaan en daarmee een historische positie voor zichzelf heeft opgeëist, vond er ergens ook een catastrofe plaats, buit ieders wil om. De catastrofe van de snelle circulatie van tekens en betekenis. Alle posities en opposities werden daardoor bij voorbaat uitgewist. De kunst en de antikunst blijken dan ook ineens inwisselbare modellen geworden te zijn. Die snelle circulatie dient eraan in de mode en de media. De mode en de media hebben aan de kunst ook haar dimensies ontnomen. Haar diepte ongedaan gemaakt, ze hebben de kunst vluchtig, vlottend en grootschalig gemaakt. De kunst is verdwenen voordat de avantgarders de implicaties van het concept tot zijn einde hebben kunnen denken. Ik vind het ook heel begrijpelijk dat men zich tegen deze verdwijning verzet. Uiteraard vanuit de kunst. Wat we de laatste jaren meemaken, is namelijk een uitdrukkelijk verlangen naar een terugkeer van de kunst met absolute aspiraties. Voor de mythe worden hersteld. Een voorbeeld hier bij Kiefer al op in het boek staat, waar de mythe van Icarus verbonden wordt met het kunstenaarschap. Het palet dat door deze vallende engel omhoog naar de zon wordt gehouden. En de vleugels die verzooid raken en de kunstenaar valt naar beneden. Persoonlijke expressie is weer helemaal terug. In direct contact met de natuur bij After Nature. Moraal speelt weer een rol. Maatschappelijk engagement. Verf is weer verf, steen is weer steen. De authenticiteit van het materiaal telt weer. En het museum ademt ook weer een gewijde sfeer bij Fuchs en bij Seeman. Binnen ons universum van de onverschilligheid beleven we de melancholie van de kunst. Nadrukkelijker dan ooit, en ook vanuit één front, want de oppositie van vroeger zijn geschrapt. Er is geen tegenstelling meer tussen moderne kunst en oude kunst, of tussen avantgardisme en de aura waarmee de kunst omkleed werd in de 19e eeuw. We naderen weliswaar het jaar 2000, maar eigenlijk bevinden we ons nog steeds, of opnieuw, aan het begin. We zijn nog steeds aan het eind van de 18e eeuw. Daarom heb ik mijn boek ook geschreven over moderne kunst vanuit het omgekeerd perspectief vanuit die 18e eeuw. De kunst, de moderne kunst is een bastion tegen het verval. Ja, dat was het toen in de 18e eeuw. Toen was het de jezuïte cultuur, die met haar oppervlakkig spektakel van beelden de religieuze dimensie in discrediet zou hebben gebracht. Ja, komt de volgende. Die practie zit in de dia, zeg maar. De kunst is in haar liefste wezen iconoclastisch en religieus. Ze neigt naar vergeestelijking en naar abstractie. Er is geen grote tegenstelling, denkbaar, als tussen deze Friedrich en die kerk van de gebroeders Aansam die je net zag. Ja mag de volgende dingen, ja. Toen was het de Jezuïte-cultuur waar men tegen de hoop liep. Thans is het Amerika, dat met zijn cynische verheerlijking van de media, opnieuw alle aandacht opeist voor het spektakel van het beeld en van de verschijningen. Maar er is een verschil ook. Toen was de kunst een krachtige figuur, thans verzette kunstig, ze voelt zich machteloos. Maar wat blijft het is, dat de kunst een tegenstander moet hebben waartegen ze zich verzet, die ze onschadelijk moet maken. Kortom, de kunst blijft een verlangen naar de kunst, naar een wereld die authentieker en zuiverder moet zijn dan de bestaande. Ik heb deze omweg, deze verkorte weergave van de moderne kunst als traject, van de moderne kunst opgevat als haar eigen geschiedenis. Nodig om aan te geven waarom ik eigenlijk Metamorfoze van de Broek heb geschreven. En ook waarom dat nieuwe boek de logische opvolger is van Kunstgeschiedenis verschijnen en verdwijnen. Want als de moderne kunst zich slechts kan handhaven door een tegenstander te creëren die haar steeds van het goede pad afbrengt, dan is alleen die moderne kunst waarlijk modern die datgene wat wordt buitengesloten provocerende wijze keert tegen de kunst die modern wil zijn. Ja. zoals in het begin van de 19e eeuw Goya moderner dan modern, omdat zijn werk niet op datgene waarboven de kunst zich tracht te verheffen. Het ongevormde, de onverschilligheid van de materie. Een detail van verfklodders waar je uiteraard zich nauwelijks nog een voorstelling laat ontwaren. Het slechte schilderen wordt bij Goya virtuositeit. Zo is Baudelaire, moderner dan modern omdat hij met zijn slechte smaak jammer volgende. Oh deze is wel erg donker. Nou ja, die kunst die gevaar brengt. Ja. Dat neemt dan ook weer de tempo uit in het verhaal, dat is niet echt nodig, het is een Ja? Nou, even aangepast. Hm. Zoals deze deze jezuïtenpreeksstoel in Mechelen met zijn stijloze stijl, zoals Boothler het formuleerde, voor hem het mooiste beeldhouwwerk wat hij ooit had gezien. En zo is Andy Warhol moderner dan modern, omdat hij in zijn werk het Europese verlangen om de authenticiteit van de kunst te restaureren met cynische onverschilligheid pareert. De Piet Spelen van 1978 vormen als het ware het verdwijnkund van de hanger naar, al naar alchemie en de vormende wilde schilderkunst die op dat moment opgeld doet. De onderste heb ik ook een detail van gebruikt voor de omslag van het boek. Daarom moest ik een punt buiten het traject van de kunst kiezen. Om mijn boek te kunnen schrijven. Een punt dat eigenlijk onbestaanbaar is. Behalve wanneer de moderne kunst haar introduceert. En wel voor het eerst het barokke. De barok lichaam voor de kunst alles wat de kunst niet mag zijn, waaraan ze zucht is dus zich tracht te ontdoen. Het kwaad, het monstrueus, het lelijke, het bedroogde, het vals, het bizar in het volgen, het hybride, het duister, het onvermaakt, het allegorische, het rhetorische, het kitschige nummer op. Hier een foto van de, uh, een van de sculpturen in de Villa Palagonia, waar mijn boek mee begint, met een beschrijving daarvan, wat ook eigenlijk de aanleiding is geweest om een boek te schrijven. Ik was uh, in, uh, in Rome, vlak nadat ik een proefzicht had vertooid. En uh, kwam heel toevallig in de bibliotheek. Nou ja, zo toevallig zijn die dingen natuurlijk nooit achteraf. In de bibliotheek Herziana daar een bundeltje reisverslagen tegen van uh, uh, Engelse uh, toeristen. Nou, toeristen van goede komaf, allemaal trouwens. Die die villa hadden bezocht, een heel negatief uh, verslag over die villa. Uh, maakte, omdat het uh, getuigen van van maakte enzovoort. En ik kon me herinneren ooit in het uh, Italiaanse reizenboek van uh, Goethe of het Italiaanse reizen van Goethe een beschrijving te zijn tegengekomen van diezelfde villa en toen klikte het een en ander in elkaar. En als je eenmaal zo'n begin hebt, ja dan mm, begin je eigenlijk het boek vanzelf te schrijven. Dan hmm, ben je nog een aantal jaren bezig en op een gegeven moment is het af. Ja, laat ja. De barok als de schaduw van de kunst, als een niet-identiteit. Niet-identiteit omdat de barok zichzelf niet heeft bedacht, hè, dus Dat is een van de kunst. Maar aan de andere kant laat zich alleen vanuit je niet-identiteit de identiteit van de kunst bepalen. Vanuit de kunst... Kan dat niet, kan je alleen maar de kunst verder denken. Dus er moet een punt buiten die kunst gevonden worden. Goed, wat ik in mijn boek heb trachten te doen, is de barok haar potentiële kracht teruggeven. Want het is natuurlijk zo dat uh, wij, wij kennen de barok allemaal, zoals we zien aan het eind van de 19e eeuw, als kunst uiteindelijk toch weer onschadig is gemaakt. Namelijk als een identificeerbare kunstperiode die zich zo tussen 1580 en 1750 zou openbaren. <coughs> maar dat is een, een, een moment waarop de barok voor ons misschien een duidelijke trekker krijgt. ...maar haar potentiële kracht tegelijkertijd wordt ondergraven. Ik heb dus proberen vast te houden aan de negativiteit van dat barokbegrip... ...en de aandacht gericht op de schade die ze telkens weet aan te richten... ...binnen het domein van de kunst en de esthetiek. Een barok mag dan geen identiteit hebben, ze heeft wel een eigen sfeer. Ze is datgene wat de kunst bespiedt. Maar ik kunt je afvragen, is er dan vanuit die niet-identiteit wel historische reflectie mogelijk, want je bent tenslotte een kunsthistoricus. Je zou kunnen zeggen dat in kunstgeschiedenis verschijnen en verdwijnen het eigenlijk nog steeds ging om een soort radicalisering van het historisme. Nietjes benadrukking van het louter worden en vergaan van de dingen van de doelloosheid en zinloosheid van het worden gold als de meest wetenschappelijke van alle mogelijke hypotheses. Zijn gedachten van de eeuwige terugkeer. Ik citeer Nietzsche met een aantekening uit 1887. Denken wij deze gedachten van de eeuwige terugkeer in zijn meest verschrikkelijke vorm? Het bestaan zoals het is, zonder zin en doel, maar onvermijdelijk terugkerend, zonder een finale insnichts. De eeuwige terugkeer, dat is de meest extreme vorm van het nihilisme, het niets, het zinloze eeuwig. Zo ziet het bestaan er inderdaad uit na de dood van God. De uitdaging voor Nietzsche bestond erin dat nihilisme te ondergaan, maar ook om het nihilisme stil te zetten en daardoor misschien op te heffen. Dat laatste zou er alleen kunnen wanneer men het oude wist te denken. De botsing van toekomst en verleden. De botsing waar twee wegen samenkwamen, twee wegen die eeuwige trekken hadden gekregen omdat er geen beginpunt was vast te stellen en ook geen eindpunt meer. Er was dus bij Nietzsche ook geen lijn meer die zich tussen die twee punten kon vasthechten. Nietzsche is de eerste geweest die het nihilisme van het historisme heel goed heeft doorzien, heeft gezien dat het historisme een homogene en leeg tijd hanteert om betekenis te kunnen fixeren. De botsing tussen heden en verleden was voor Nietzsche bepalend voor de manier hoe alles zou terugkeren. De uitdaging voor hen bestond erin om het duizelingwekkende van de tijd vanuit het ogenblik te denken, maar dat is nog slechts de meest toegespitste vorm van historisch bewustzijn. Het historisch bewustzijn wordt namelijk gezien als een moment van de esthetische shock. De ervaring van geschiedenis valt bij Nietzsche samen met de ervaring van het sublime. Het is ook nog altijd een ervaring van moderne kunst. Nietzsche is een avantgardist. Ik doe ook, zoals ik in de metamorfose van de barok, eigenlijk heb geprobeerd om dat, tegen het moderne minimalisme van Nietzsche, het barokke minimalisme in te zetten. Voor het moderne nihilisme is God dood, is de wereld ontoverd. Maar voor het barokke nihilisme blijft God een illusie. Gaat het om een vorm van betovering? Nietzsche verkeerde in de vooronderstelling dat God ooit een reële waarde vertegenwoordigde. Voor hem waren de hoogste waarden ontwaard in de moderne tijd. En na deze ontwaarding en onttovering... Zouden we doden als door een oneindig niets? Voor hen was dat een tragische situatie. We zouden gedoemd zijn te leven in de onverschilligheid van het onzond. Nietzsche, hier, het is waar, toch uit dat nihilisme hele radicale consequenties. Maar het nihilisme heeft bij de meeste mensen toch gedurende die twee eeuwen telkens het verlangen opgeroepen naar een wederopstanding van God of in ieder geval van iets wat in zijn plaats zou kunnen treden. De waarden dienen hersteld te worden, want met het zwarte niets valt niet te leven. Ook de geboorte van de moderne kunst valt in dat licht te bezien. Haar verlangen naar transcendentie, die steeds terugkeert, is een antwoord op Gods dood. Het gaat trouwens om een herstel van de goddelijke ervaring, vanaf de romantiek tot nu ook als het niet zo wordt genoemd het gaat om die liefde, die vechten, om iets wat je misschien niet kan zien maar wel wat je wel zou kunnen ervaren dat is het nou nihilisme dat is God is dood maar voor de barok is God eenvoudigweg geen wanneer bepaling voor ons bezit God altijd in de meest progressieve gedachten daarover... toch iets menselijks. Hè? Het zou een projectie zijn van, van de mens. Maar voor de broek geldt dat niet. Voor de broek blijft God een beeld, een visioen. God is zwaai. Kortom, hij heeft nooit echt bestaan. Daarom blijft God ook de grote tegenspeler van de mens. Hij kan worden verleid, bedrogen, geïmiteerd... en zelfs worden overtroefd. Of zoals de Venetiaan Luigi Maldini zegt in 1634 in een geschrift wat de veelzeggende titel draagt Il Niente, het niets zonder het niets zou de schepper met lege handen hebben gestaan een glorificatie van het niets voor de beroep gaat er een lange zelfs erotische aantrekkingskracht vanuit het niets dat iets suggereert te zijn zonder dat het ooit een substantie of identiteit zou kunnen aannemen Margini opnieuw het niets, zegt hij, sluit in zichzelf alles in wat mogelijk is en alles wat onmogelijk is. Voor een Europeaan blijft het niet altijd een negativiteit. Het niets is iets dat vernietigt, of het is resultaat van, vernietig, van vernietiging. En in die zin bezit het ook iets heel positiefs voor de Europeaan, want het biedt ook de mogelijkheid tot een nieuw begin. Kortom, het begrepen denken waar ik het straks over had. Maar de Europeaan blijft historisch redeneren. Het is zelfs zo dat het nihilisme... En Nietzsche zagen het al, onze tragische waarheid is. Onze nieuwe identiteit. Wanneer we Europees en historisch denken blijven we gesitueerd. Modern Europees dan. Dat beroeke nihilisme is een theatrale energie. Dat wil zeggen dat alles wat verschijnt en een identiteit wil aannemen, onmiddellijk wordt verleid met het niets. Zelfs bij voorbaat daardoor wordt verleid. Zelfs de barok wordt door het niets verleid. Want zodra de barok identiteit krijgt, verdwijnt haar initiële kracht. Vandaar misschien mijn voorzichtigheid, bedoeldheid, misschien ook wel voor alle vormen van neo-barokke kunst op dit moment. En nu komen we ook uit bij de actualiteit van mijn boek, of de familieactualiteit misschien. Het is waar. De in de mode meer dan ooit het geval is geweest. Dat is op zichzelf ook helemaal niet zo gek naar de twee eeuwen moderne kunst en avant-garde. De rol van die concepten lijkt uitgespeeld. En we zien inderdaad een nadrukkelijke terugkeer van het kunstmatige, van het theatrale. Er is opnieuw de wil tot vermenging en onzuiverheid. Er is een handig spectaculair effect. Er zijn vele voorbeelden van aan te wijzen. In mijn eigen boek geef ik als voorbeeld. Ja, nog de volgende. Allemaal een beetje onscherp. Misschien dat het. Nou uh... oh ja, dat geeft ook niet. <laughs> ze staan ook allemaal afgedeeld in het boek, dus zacht. Um, ik geef daar als voorbeeld uh, van die theatrale assoneringen uh, deze van de Amerikaanse kunstenaar Isaac Petkin. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat ik er toevallig op gestuurd ben. dat was op die nu ja, stuitte ik toevallig ook tijdens de tentoonstelling van Petkin in het Stedelijk Museum. Op uh, het uh, verrassende gegeven dat Petkin uh, een sculptuur gemaakt had wat Paladromia heet, wat we nu dus zien, dus zich duidelijk baserend op die villa. Zo kon ik mijn boek tenminste een begin en een eind geven. Ja. Maar, uh, je enigszins verdiept in Petkin, was me al gauw duidelijk dat uh, deze barokke door hen bedoeld was, benen om de kunst een nieuwe impuls te geven. En, en in een interview bleek hij niet veel op te hebben met al even, het al even theatrale werk van zijn landgenoot Jeff Koens. En dat was natuurlijk voor mij bijzonder interessant. Want het werk van Koens, daarom wordt erg veel tegen aangeschopt. En misschien is dat daardoor wel meer barok in te zien, zoals ik het bedoel, namelijk een gevaar voor de kunst omdat Koens immers weigert een elegant spel te spelen met de kitsch, zoals Petkin hier doet. Uh, maar het verschil tussen kunst en kitsch eenvoudigweg negeert. Ja? Nou, ik mag wel een beetje onscherp. Uh, uh. Maar Koens zegt, terwijl hij die kitsch in het spel brengt, zonder enige ironie dat hij het beste voel heeft met de kunst. En haar ideaal stelt hij er voor op. Zuiverheid en puurheid, daar gaat het bij hem om. Wie een goed hart goed moet zich natuurlijk wel verzetten tegen deze kitsch in het kwadraat. Tegen het verraad aan haar goede bedoelingen. En een van de mooiste. Uh, Beelden die ik de laatste tijd heb gezien, dat was tijdens een filmpje op de tv van een Nederlandse cineast, met haar naam even kwijt, waar je de bekende Amerikaanse kunstkiricus Cuspert ziet, die uh, met zijn rug naar een beeld staat, je ziet het beeld verder niet, en zegt van, hier kijk ik niet naar, dit is te erg, dit is vreselijk, hier zal ik nooit over schrijven. en even later komt er dan een beeld van Koens in beeld. Natuurlijk, er zijn ook goede Amerikanen, Maar dat schaamteloze Amerikanisme van Koens, dat is wat hem verwant maakt aan het werk van Gordel. En het maakt dat werk, dat ik dat werk in mijn boek ook kan opvoeren als barok. Ik ga er nu verder niet op u, maar moet je maar lezen als je het nog niet gelezen hebt. Um, goed, als men het heeft over de actualiteit van het boek wordt eigenlijk steeds gezocht naar wat ik zeg over eigentijdse kunstenaars. Dat blijkt uit de kritieken. Wat ik zeg over polken, over of over war, of koens. Met andere woorden, de actualiteit wordt eigenlijk daar nog steeds opgevat als een moment van geschiedenis. Maar, het gaat ook over de actualiteit van de geslacht als Van Rembrandt. Jammer, de Daarover gaat het een gehele hoofdstuk, hoofdstuk 3. Het lelijk en in het werk van Rembrandt dat blijft een provocatie aan het adres van de moderne kunst die vanaf de 17e, 18e eeuw in het spel wordt gebracht. Zodra men we dit werk wat je hier ziet esthetisch weet waarderen wat in de 18e eeuw gebeurt, wordt het eigenlijk onschadelijk gemaakt. De kunstkritiek uit die tijd stelt dat dit werk weliswaar een afstotelijk onderwerp voorstelt, maar dat het in geschilderde vorm toch aantrekkelijk is. Machtscheep over het lelijke vanuit de kunst. Het interessante is dat de barok het lelijke erkent als een kracht op zichzelf. Zoals in de 17e eeuw er een lofrede op het niets is, zo is er ook een lofrede op het lelijke van de andere Venetiaan Antonio Rocco. Della Brotetza uit 1635. Maar deze introductie van het lelijk als esthetische categorie maakt het dan ook voor mij mogelijk om bijvoorbeeld in zo'n tekst het werk van Soutine uit te spelen tegen dat van Kokoschka. Of ik zou het werk van Fautrier kunnen uitspelen tegen dat van Mark Mulders. Voor mij is dit schilderij... Actueel en dat van Mark Mulders modern. Het vereist natuurlijk een subtiel spel met woorden om die onoverbrugbare kloof tussen het schone en het lelijke, tussen de kunst en de barok, te handhaven. Nogmaals, voor mij is de actualiteit geen inzet, geen moment dat ik zou willen of zou kunnen opeisen. ...sinds is kortom voor mij niet tijdsgebonden. Het gaat me om iets anders en wel om alzijdige actualiteit. We het om het creëren van een universum waarin zowel kunst als Rembrandt kunnen figureren en zelfs elkaar zouden kunnen ontmoeten. Ja, wat is het volgende? Natuurlijk schrijf ik een kunsthistorisch verhaal. Ik ben een kunsthistoricus. Ik kan mezelf niet verlogen. Ik heb zelfs de potentie om de schaduw te betrappen van het verhaal dat de moderne kunst over zichzelf schrijft. Misschien zelfs is er nog wel sprake van een parcours, ook al heeft dat bij mij in mijn boek grillige vormen aangenomen. Maar wat ik niet heb, dat is de wil om kunstwerken binnen een historische context te dwingen. Maar ook niet de wil om een positie in te nemen binnen mijn eigen vak of zelfs daarbuiten binnen het traject van de moderne kunst. Maar mijn verhaal wordt gevoed door een gebeurtenis die zich eigenlijk buiten onze wil om heeft vertrokken. En juist daarom natuurlijk erger is dan een revolutie. Namelijk het feit dat alle kunstwerken volledig gelijkgeschakeld kunnen worden. Misschien is het zelfs zo dat de kunstgeschiedenis die in het leven wordt geroepen in de 19e eeuw, niets anders is dan een traumatische verwerking van deze shock. Want de gelijkschakeling vertrekt ze voor het eerst in het moderne kunstmuseum. Notabene een van de bastions in de 19e eeuw, waarin de nieuwe presentatiesamenhang van de kunstgeschiedenis visueel gestalte had moeten krijgen. Het is typisch dat, dat de radicaliteit van deze gebeurtenis door de avant-gardes altijd is miskend en zelfs tegengewerkt. De avant-gardes hebben zich juist gekregen tegen de dodelijke stilte van het museum. Ze hebben de kunst uit het museum willen bevrijden, haar weer in het leven willen terugbrengen, haar willen beladen met historische zin en betekenis. Een dode cultuur in ruilen voor een levende, zoals Markowski al stelde. Een woel tot bevrijding is een achteraf gebaar. Want in het museum zijn de kunstwerken onmiddellijk van alles bevrijd. Juist in die stilte, in dat ontroefd zijn aan de geschiedenis. Daarin hervinden de kunstwerken hun soevereiniteit, zoals Bataille in zijn mooie boek Over Manet al vroeg heeft aangetoond. In het museum voor kunst ontsnappen de kunstwerken aan de tijd. Dat is iets anders om alle verwarring te voorkomen dan de tijdloosheid, de categorie waarmee men de kunst opnieuw een meerwaarde tracht te verlenen, zoals bijvoorbeeld Harold Zeeman deed in Ahistorische klanken. In de nieuwe data van museumkunstwerk beschikken kunstwerken over een geheim dat voor ons ondergrondig, ondergrondig is... ...en dus altijd intact zal blijven, het geheim van de toekomst. In het universum van de alzijdige actualiteit... ...ja, mag ik uh, lijkt dan ook de stap, bijvoorbeeld, van de geologische formaties die hier zichtbaar zijn... ...op die mouw man op Rembrandt Joodse bruid... ...naar, mag de volgende, van zo'n gletsjer hier van Fautrier en iets heel klein te zijn. Ik heb met heel veel plezier dit soort confrontaties gevonden. De rangschikking van de reproducties in mijn boek vertelde dan ook een eigen verhaal, enigszins parallel aan de tekst. Want wat zich in het moderne kunstmuseum voor het eerst wat trekt, die volledige gelijkschakeling, die krijgt nog extremere vormen in de volledige visuele reproduceerbaarheid van alle kunstwerken, ...die een soort museum imaginaire om een term van Mao te gebruiken oplevert. Dat universum van de alzijdige actualiteit is in zijn winbaarheid en mobiliteit... ...in zijn mogelijkheid het onverwachte metamorfose en omkeringen, ...met zijn monstrueuze vergrotingen van details... ...met zijn incestueuze logica die aan die dat universum inherent is... ...dat universum vormt voor mij een veel grotere uitdaging om over kunstwerken te schrijven dan een vooropgezette constructie van een kunstgeschiedenis, van de lange weg die ooit werd afgelegd en die eeuwig afgelegd zou moeten worden, zonder ooit ergens aan te komen. Want het traject heeft dan zelfs geen finale in het niets.